5. uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1 journaal meer over de eindexamenfraude en ook over de bezuinigingen. VVD en PVDA klinken eensgezind over het bedrag dat extra bezuinigd moet worden. Daarover nu het NOS journaal. Juri Stubenitsky. Inderdaad, regeringspartijen VVD en PvdA zijn het erover eens... dat er volgend jaar nog eens 6 miljard euro moet worden bezuinigd. Zoals eurocommissaris commissaris Reen deze week zei. Fractieleiders Zijlstra en Samson willen voorlopig aan het bedrag vasthouden. VVD-voorman Zijlstra. De opdracht die we nu meegekregen hebben is 6 miljard. Structureel, Die gaan we ook invullen wat de VVD betreft. Uh, wij houden ons aan de, aan de afspraken in het regeerakkoord en in Europa. En als die uh, afspraken ertoe leiden dat we op een later moment meer moeten doen, dan zullen we dat moeten doen. Morgen komt het Centraal Planbureau met nieuwe economische verwachtingen. Tot nu toe zei het kabinet steeds dat een overheidstekort van 3% het doel is en dat de CPB-cijfers het uitgangspunt zouden zijn.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 Dat hebben de premiers van de 16 deelstaten afgesproken met minister Schauble van Financiën. Het is nog onduidelijk hoe groot de totale schade is die de overstromingen hebben veroorzaakt. De situatie in de overstromende gebieden is nog steeds precair. Weliswaar zakt het waterpeil in de rivier De Elbe, maar dijken zijn verzwakt en op meerdere plaatsen doorgebroken.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 Gisteren berichtte de Volkskrant dat de graaf PVV-leider Wilders... met een kunstgreep uit de commissie heeft geweerd. Wilders was daar woedend over, ook toen de graaf het later ontkende. SP-leider Roemer zei vandaag dat de graaf moet opstappen... als het verhaal uit de Volkskrant klopt. Het weer, vanuit het zuiden regen en motregen. Temperatuur 15 tot 20 graden. Vanavond en vannacht daalde de temperatuur naar 10 tot 15 graden... Morgen droog met geregeld zon, zaterdag buien en zondag weer droog en zachter. Dan de avondspit, Jonse Hoka. Het is vrij druk, avondspits vanwege de regen en een aantal ongelukken. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Paar opvallend op de A12 richting Duitsland het is een ongeluk gebeurd bij Westervoort. Er staat inmiddels 7 kilometer en er is één reis ook dicht. Op de A13 naar Rotterdam is het misgegaan bij Delft-Noord. Er staat inmiddels 5 kilometer file en ook daar is de rechter reis ook dicht. De A27 van Almere naar Utrecht tussen knooppunt in bildhoven Vijf kilometer naar een ongeluk en daar is de linker reis ook dicht. En veel vertraging door ongeluk op de A58 Breda naar Tilburg. daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daarom staat het tussen kloppen Galder en Bavel 10 kilometer. En bij Bavel is de rechte rijst ook afgesloten. Hier volgt een mededeling voor mensen die net gezakt zijn. Verhoog je herexamencijfer met minimaal 1 punt. Volg de tweedaagse Luzak examentraining. Schrijf je nu in op Luzakexamentraining.nl.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 Radio-in-journaal. Lucella Carasso. Vijf minuten over vijf is het. Ja, de diploma's in Rotterdam die worden dus pas in juli uitge uitgereikt. Ze hebben de tijd nodig daar om onderzoek te doen naar de examenfraude. Omdat wij willen dat diploma's gewoon hun waarde blijven behouden... en dat die niet aan devaluatie de onderhevig zijn. Al dus Wim Letooi namens de schoolbesturen. Staatssecretaris Dekker die laat weten dat hij het besluit uit Rotterdam respecteert. En eerder vanmiddag zei hij dat berichten over fraude niet te veel moeten overheersen. In alle commotie van de afgelopen dagen moeten we niet vergeten... dat er bijna 200.000 leerlingen zijn in Nederland waar de vlag vandaag uitgaat. Omdat zij gewoon ongelooflijk hard hebben gewerkt. Een spannende tijd achter de rug hebben. Heb ik het gehaald of niet? Maar dan vandaag toch het verlossende antwoord krijgen. Kunt u eens uitleggen wat het verschil is tussen leerlingen die op de school zitten waar de examens gestolen zijn... en de andere leerlingen die allemaal te goede trouw hebben gehandeld? Nou ja, dat is natuurlijk een groot verschil, omdat wij weten dat op het IBGE doen... waarbij alle leerlingen het examen opnieuw moeten maken, dat dat natuurlijk de bron was van het probleem. Daar zijn de examens gestolen, daar zaten ook de leerlingen die die examens hebben gestolen. En we hebben ook hele concrete aanwijzingen... dat er meerdere leerlingen op die school over die examens uh, beschikten. En toen hebben we echt besloten, dan moet het ook voor de hele school opnieuw. Maar is het niet een beetje oneerlijk dat uh, op die ene school iedereen het over moet doen... terwijl er ook heus mensen zullen zijn die die examens niet hebben ingezien... en in de rest van Nederland dat niet zo is? Ja, de, voor die leerlingen op het Imegal doen die uh, uh, onschuldig zijn... is dat natuurlijk ongelooflijk wrang. Maar uh, bij het Imegal doen zat echt ook de bron. Daar hebben we ook echt aanwijzingen dat het echt breder is verspreid op die, uh, op die school. Ja, dan moet je daar dus ook harder ingrijpen. Maar denkt u niet dat mensen zullen denken, ja, dat is rechtsongelijkheid? Nee, ik denk het niet, want we kunnen dat heel goed onderbouwen. Er is echt een verschil tussen de bron...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 Uh, en om die nou allemaal te duperen, omdat het op één school is fout gegaan... En dat inderdaad weliswaar naar individuele gevallen wat, wat, wat olieflekwerkingen heeft gehad. Ja, daarmee uh, zou dat een veel te rigoureuze maatregel zijn. Ja, want voor iedereen opnieuw examen is bijna ook niet uitvoerbaar toch? Nee, dat zou ook, ook, ook heel moeilijk uitvoerbaar zijn om het voor iedereen overnieuw te doen. Voor deze groep uh, kan het. Maar het zou natuurlijk ook wel heel erg wrang zijn. Want er zijn bijna 200.000 leerlingen in Nederland die gewoon op een nette manier een examen hebben gedaan. Want het overgrote deel gaat daar vandaag ook de vlag van Inderstok. Dat zei Sander Dekker, de staatssecretaris tegen verslaggever Marcel Bril. Dan gaan we door naar Jeroen de Jager, die is in Rotterdam... waar we om vijf, uh, half vijf de persconferentie konden horen van Wim Littoij, Namens alle scholen in Rotterdam, Jeroen. Je hebt hem ook nog even gesproken ja. daarna. Ja, ik heb net uh, even gesproken, daar gaan we zo naar luisteren. Uh, ja, uiteindelijk dus de gevolgen hier voor ruim 6000 examenkandidaten... die hun diploma dus voorlopig niet krijgen. Dat, uh, die zijn verspreid over 75 onderwijslocaties in Rotterdam. Heel vervelend Voorzitter, Het is niet helemaal duidelijk trouwens... Uh, welke scholen binnen deze twee weken die nu vertraging oplopen... Uh, uh, hun diploma eigenlijk zouden hebben gekregen. Dus dat uh, weten we niet. Er zijn ook scholen die pas in juli diploma-uitreiking hebben. Hoe dan ook heeft uh, dat overkoepelende schoolbestuur dit besluit uh, genomen. Wim Littooi inderdaad, net die persconferentie. En ik vroeg hem zojuist nog, vlak voordat hij hier vertrok... wat nou het bericht was van de schoolinspectie... op basis waarvan hij dit besluit nam.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 verdacht zijn, maar wellicht helemaal niks aan de hand is... en die dan opeens in een beschuldigende hoek zitten. Dat willen we niet. Dus hoe kun je dat omzeilen? Dan doe je generiek. Iedereen twee weken uitstel. Geeft justitie en inspectie de tijd om op te uit te zoeken. En Wanneer luiden. hoorde u van de inspectie dat het breder verspreid was? Was dat vandaag? Was dat gisteren? Dat was gisteren. Wanneer was dat gisteren? Ik moet een dagboek bijhouden van u. Een uh... logboek inderdaad. Een logboek inderdaad. Nee, daar, uh, daar ben ik niet zo van. Daar nee, heb ik geen aanleg voor. Nee, gisterochtend. Ergens in de ochtend al. in de ochtend, ja. Hoorde u al dat het landelijk verspreid was? Ja. Okay. En van wie hoorde u dat? Van de inspecteur, hoofdinspecteur hier in Rotterdam? Of, of hoe werkt dat dan? Ja, dat, dat hoorde ik... Uh, A, in eerste instantie krijg je dan geruchten. Eh, daar ga ik verder niet op in. En om de, de... niet? Wat voor geruchten nee, zijn? Ja. Omdat ik dan uh, op gerucht heeft u niks aan. En daar ga ik ook niet op in. Ik heb de hoofdinspecteur gebeld. Gewoon, ik, ik ken hem van andere uh, zaken. En, uh, dus voor mij makkelijk benaderbaar. En gevraagd aan de heer Steur, wat speelt hier? En toen kreeg ik de informatie. Um, wanneer heeft u het besluit genomen om die diploma's voorlopig niet uit te reiken? Vanmorgen. U heeft dus gisteravond uh, geconsulteerd, zal ik maar zeggen, bij alle directeuren besturen? Ik, uh, je krijgt een, uh, een bericht wat uh, wat uniek is. Hè? Dat heb je nog nooit meegemaakt. Dus je hebt ook tijd nodig. En ik ben eens gaan bellen met mijn directeuren en rectoren. En uh, vanmorgen in een overleg met de wethouder. En op een gegeven moment uh, merk ik dat iedereen een beetje... met dezelfde twijfel zit van... stel je voor, dan moet ik straks leerlingen... en die hebben er niks mee te maken... maar die krijgen wellicht toch, enzovoort. Dus ik, weet je wat? Voorstel kwam uh, zomaar spontaan hem op. Als we nu unaniem met z'n allen zeggen, we doen het niet. En heeft u ook nog bedacht... Uh, misschien moet ik met andere schoolbesturen... buiten Rotterdam gaan bellen? Dan kunnen we nee. misschien een landelijk besluit nemen. Nee. Dat heb ik niet, a, omdat ik weet dat ik niet kan bereiken... ...b, omdat ik dan uh, nog meer leerlingen zeg maar, daarmee hun diploma uh, twee weken later laat krijgen. Dat vind ik niet nodig. Ja, want ik hoorde u net namelijk ook zeggen, de inspectie waardeert uw stap. Ja. Van wie hoorde u dat? De hoofdinspecteur. De hoofdinspecteur. Dan zou je denken, van, nou, die zou het ook waarderen als andere besturen dat ja. ook doen. Als hij dat bij andere besturen daar ben ik de persoon niet voor. Ik ben niet uh, Sjoerd Slachter van de VO-raad of uh, weet ik veel wie die dat eventueel zou kunnen entameren. Ik doe dat voor Rotterdam omdat ik voorzitter ben van Focor, en dat is de Vereniging van Alle Schoolbesturen. En vanuit die, vanuit die verantwoordelijkheid denk ik, nou, ik, vind het wel, ik vond dat een, een mooie uh, maatregel om dan, dan alle leerlingen, omdat wij niet weten wie er wel en niet alle leerlingen gelijk behandeld worden. Het past bij de inkeerregeling. Je geeft een nou even tijd om uh, je te melden. Nou ja, die tijd is maar tot morgen 6 uur. Tot morgen 6 uur, ja. ja. Dus die stond al vast. Die tijd stond vast. Ja. Geeft geen extra tijd om in te kiezen. Ja. Er waren al scholen die morgenochtend of vanavond zelfs al diploma-uitreiking gepland hadden. Ja. Dan moet je daar iets aan gaan doen. En dan is het mooier als je daar een generieke maatregel van maakt. En hoe weet u nu zeker dat u over twee weken uh, wel een heel erg feitelijk beeld heeft. van wat er wel of niet aan de hand is? Dat weet ik niet. Dat weet op z'n hoogste inspectie of justitie. Ik heb de twee weken gekregen als tijdsindicatie van de inspectie. Die gebruik ik. Ik ga ervan uit dat dan veel meer bekend is dan nu. Ook op de vragen die u net gesteld heeft. En dat we dan minimaal uh, voor het grootste gedeelte... van de hele leerlingpopulatie kunnen kiezen... jij kan gewoon je diploma krijgen. Want dan is minimaal veel scherper bekend... wie er uh, tot de potentiële uh, profiteurs behoren en wie niet. Dat zei Wim Littoy tegen Jeroen de Jager... namens uh, de schoolbesturen in Rotterdam. Het overkoepelend schoolbestuur is hij van. We hebben ook nog gebeld met de onderwijsinspectie... die wil niet reageren op de uitspraken van uh, de heer Litoy dat ook in andere steden gefraudeerd zou zijn. De spits, John Sehoka, hoe staat het daarmee? Nou, het is vrij druk vanwege de regenbuien en een aantal ongelukken. De meeste vertraging op de A58 Breda naar Tilburg. Daar staat dus een knop. op het en Bavel 10 kilometer aan ongeluk met een vrachtwagen. Bij Bavel is de rechterreis ook dicht, Je kunt er ook het beste omrijden via de noordkant van Breda over de A59. A12 richting Duitsland, een ongeluk gebeurt bij Duiven. Er staat 6 kilometer daar is de rechterreis ook dicht. Op de A13 naar Rotterdam, bij Delft-Noord, 5 kilometer naar ongeluk, ook daar. De rechterreis is ook dicht. En het A27 van Almere naar Utrecht. Bij Bildhoven, 5 kilometer aan ongeluk. Daar zijn inmiddels alle reiszokken weer open. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. 6 miljard euro. Regeringspartijen VVD en PVDA die zijn het erover eens... dat er volgend jaar 6 miljard euro extra moet worden bezuinigd. Zoals eurocommissaris Reen ook deze week zei. Joost Vullings, onze politiek verslaggever in Den Haag. Joost, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Lucille. 6 miljard. Uh, we hielden natuurlijk wel al enigszins rekening mee. Wat denk je, wordt dat een lange zoektocht naar, naar die bezuiniging? Ja, dus op zich zijn de, de coalitiepartijen daar een beetje ambivalent in. Aan de ene kant zeggen ze van het wordt heel erg moeilijk... want dit kabinet bezuinigt vanuit het regeerrekord. Al 18 miljard euro moeten we nog eens 6 miljard euro vinden. Dus dat wordt moeilijk. En de twee partijen, VVD en Partij van de Arbeid... denken over veel punten anders. Aan de andere kant zeggen ze, nou, we hebben nog een lijstje van maart. Dat was een lijstje van 4,3 miljard euro aan, aan bezuinigingen. Nou, daar is nog 3,3 miljard van over. Dat hebben ze nog staan. Ja, dan hoeft er nog maar 2,7 miljard gevonden te worden. En dan zit je op de 6. Dus soms zeggen ze, ach, het is maar 2,7 miljard. En dat moeten doen. Zijn. Ja, en dat lijstje van eerder, hè, wat staat daar zo al op om dat even in herinnering te brengen? Goede vraag. Dat is bijvoorbeeld de nullijn voor de ambtenaren. Dat levert 1 miljard euro op. Uh, het niet indexeren van de belastingschijven, kortom, uh, veel mensen zullen dan iets meer belasting gaan betalen volgend jaar, levert ook ruim 1 miljard euro op. Uh, de werkgeversheffing voor mensen die dus heel veel verdienen. Uh, als iemand, geloof ik, boven de 120.000 euro verdient, uh, moeten werkgevers daar extra geld voor betalen aan de Belastingdienst. Nou, dat levert nog 500 miljoen over. En ja, de ministerie. De ministeries krijgen allemaal gewoon een beetje minder. Die worden niet geïndexeerd voor de inflatie. En dat telt dan op tot 3,3 miljard euro. Nu pinnen ze zich dus vast op een bedrag... en niet op een percentage qua begrotingstekort. Want het zou kunnen dat die 6 miljard niet genoeg is... om op de 3% begrotingstekort uit te komen. Betekent dit nieuws dan ook eigenlijk dat de VVD bereid is... die heilige 3% te laten schieten? Ja, daar lijkt het wel op. Kijk, VVD'ers spreken vaak de tekst 3% is 3%. Hè? Dat klinkt dan heel kloek en stoer en dan is ook heel erg helder. Maar vandaag klinkt fractievoorzitter Halbe Zelstra van de VVD... toch een tikje anders. Uh, ik hou mij gewoon aan het regeerakkoord. Dat uh, vind ik uh, de afspraken die we gemaakt hebben. In het regeerakkoord staat Helder het zogenaamde stabiliteits- en groeipact. Uh, daar houden wij ons aan en daar blijven we ons ook aan houden wat de VVD betreft. En dat betekent op dit moment dat we tenminste 6 miljard euro... aan structurele bezuinigingen moeten inboeken. Het is niet uitgesloten dat CPB morgen zegt... het tekort in 2014 loopt op tot 3,8 procent. Dat zou betekenen 8 miljard bezuinigen. Gaat u dat dan ook doen? Nou, we hebben afgesproken dat wij de begroting... ook in het kader van het sociale akkoord... dat wij in augustus gaan besluiten hoe de begroting er definitief gaat uitzien. Uh, daar hebben we één heldere boodschap voor meegekregen nu. Die is vanuit uh, de afspraak in het regeerakkoord... dat we tenminste 6 miljard moeten gaan bezuinigen. Dat zullen we dus ook uh, in die begroting moeten inbouwen. Maar we gaan in augustus besluiten hoe het definitief eruit ziet... aan de hand van de meest recente cijfers op dat moment. Dus het kan ook nog wel 8 miljard worden? Nou, we hebben afspraken dat wij ons houden aan het Stabiliteits- en Groeipact. Ja, maar het kan dus nog wel 8 miljard worden? Nou, tenminste betekent dat als vanuit de afspraken in het Stabiliteits- en Groeipact... en later aanvullend moet worden, maatregelen moeten worden genomen... ook dan zullen wij ons houden aan de Europese regels. Nou ja, Halbe Zelstra van de VVD sluit dus niet helemaal uit... dat er uiteindelijk nog meer dan 6 miljard extra bezuinigd moet worden. Maar dan zegt hij, ja, dat besluiten we dan pas eventueel in augustus. Dus kortom, VVD, Partij van de Arbeid en het kabinet... gaan gewoon vooralsnog op zoek uh, voor 6 miljard aan bezuinigingen. En wie weet doen ze in augustus er nog een beetje bij. Ja, en dan zegt hij dus, we houden ons aan de Europese regels... en wij maar denken dat dat die 3 procent is. Ja, klopt. Dat op zich uh, biedt het uh, uh, um, zeggen een ontsnappingsroute voor zowel Halbe Zelstra maar ook voor Diederik Samson. Er staat in het regeerakkoord... we houden ons aan de Europese regels. Nou, de Europese regel is 3%. Maar er zijn ook uitzonderingsposities, uh, mogelijkheden... in dat groei- en stabiliteitspact. Bijvoorbeeld als de economische groei heel erg tegen zit. Ja, en Oli Reen, de eurocommissaris die erover gaat... Die gaf die ruimte al een Die beetje. gaf die ruimte, ja. En als de hoofdscheidsrechter zegt... binnen de Europese regels mag je misschien volgend jaar... door de 3% heen gaan. Ja, wie zijn de VVD en de Partij van de Arbeid om dan moeilijk te doen? Nou... We hebben het gehoord, Joost, dankjewel. Joost Vullings was dat. Straks hockeybondscoach Paul van Nass over de World Hockey League. Dit zijn de Simple Minds. I'm You forget about me. Simple minds hoorde u. Dan hockey. De Nederlandse hockeyploegen die beginnen vandaag namelijk aan de World Hockey League. Dat is een nieuw toernooi. Het wordt nu in Rotterdam gespeeld. En op dit toernooi moeten landenteams zich zien te plaatsen voor het WK in 2014. Nederland is automatisch geplaatst omdat het WK in Den Haag is. Paul van As is de bondscoach van de mannen. Goedemiddag. Goedemiddag. Nederland doet wel mee, hè? ook al is, is Nederland geplaatst. Uh, hecht u er belang aan aan die World Hockey League? Ja, zeker wel. Uh, wij zien het als een start van, uh, uh, op weg naar het WK volgend jaar in eigen land. Uh, wij zien het wel als een nieuw, een nieuw, nieuw startmoment. Uh, wat betreft ook de selectie en wat betreft ook spelontwikkeling. En, uh, maar de Hockey World League, uh, zoals nu gespeeld wordt, het is toch zaak dat wij ook wij bij de laatste vier komen. Omdat wij dan uh, ook de ronde nummer vier uh, kunnen spelen in, uh, in India. Dus uh, ja, het is toch een, uh, voor ons ook zaak dat we bij de beste vier komen. En het is een, een nieuwe vorm van kwalificatie voor het WK. Uh, voorheen was vooral de wereldranglijst belangrijk. Hè? Uh, dan had de nummer 60 bij wijze van spreken geen kans... om naar de grote toernooien te gaan zoals het wereldkampioenschap. Ja. Nu in theorie wel. Uh, ja. hoe, hoe staat u tegenover die filosofie? Het is nu het eerste keer, dus er zullen nu denk ik toch uiteindelijk toch heel weinig verrassingen uh, ontstaan. Uh, maar dus, omdat het allemaal nieuw is en het moet allemaal wennen en het moet allemaal beklijven. Maar als je uh, dit format zou volhouden en op deze manier, zeg maar, en je zou bijvoorbeeld over een aantal jaren, dan zou het wel mogelijk zomaar kunnen zijn dat een aantal landen uh, meer geïnvesteerd hebben in hun hockey. En ook daarin uh, verder, door het systeem wel verder uh, uh, zijn gekomen. En, en dat is positief, vindt u, dat de sport verder verbreedt in de wereld? Ja, uiteindelijk is dat, blijft dat natuurlijk altijd. Bij elke sport is het, uh, is het altijd een gevecht om de dichtheid, zoals het zo mooi, zo mooi noemen, om de dichtheid uh, uh, niet te klein te maken. Hè. Dus uh, ik vind het streven is, is zeer goed. Dat, uh, dat, dat, dat duwt uh, de sport wel naar boven. Ja, ook al zal het resultaat even duren voordat dat uh, zichtbaar is, hè, als dat er ja, is. Ja, um, dat ik wel. Ja, u, u zei al, het is ook weer even goed om weer dingen uit te testen in het elftal. We zitten natuurlijk ja. een klein jaar na het zilver van Londen, teunen. Neuer is natuurlijk gestopt. Uh, gaat u nog veel vernieuwen komend jaar? Ja, heel veel. Uh, wij zijn ook geteisterd door uh, een, heel veel blessures uh, van spelers die wel op de Olympische Spelen ook aanwezig waren. En uh, vanavond zullen vier uh, spelers uh, debuteren in het Nederlands Elftal. Dus ik heb een hele jonge uh, uh, ploeg en uh, ik, kan, uh, ik, ik grijp de mogelijkheid aan om uh, meerdere spelers uh, ook weer de kans te geven om uh, te ruiken en te wennen aan het internationale hockey. Ja, en, en ook wel met het doel om, om weer echt een nieuw team te hebben uh, vergeleken met Londen op het WK. Ja, dat, dat zal wel moeten. Er zijn een aantal gestopt. En, uh, uh, dat, ik wil graag mijn, mijn selectiegroep op weg naar het EK veel breder hebben. Uh, en uh, nou, dan is het mooi als het niet alleen een trainingsgroep is, waar, die bestaat ook uit spelers, maar, maar, maar uh, niet alleen nummers, maar ook spelers die ook echt internationale ervaring hebben opgedaan. En in concurrentie met elkaar... Uh, uh, maak je elkaar weer scherper en beter. Ja, zoals u dat graag ziet, hè, dat merkten we natuurlijk ja. ook in aanloop naar Londen. En vanavond, vanavond dan is de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Is dat een makkie of gaat dat tegenvallen? Uh, nee, niets is meer een makkie op dit moment. Uh, dat komt omdat wij ook niet helemaal kunnen inschatten uh, hoe, hoe sterk wij zijn. Dus wat dat betreft is het ook even weer zoeken naar vorm en inhoud en naar ritme. Uh, dus ik verwacht absoluut geen, uh, geen makkelijk, makkelijk toernooi, maar wel een heel interessant toernooi. Waar, uh, nou, waar we heel veel mensen aan het werk kunnen zien. En uh, nou, daar is het me eigenlijk zeker ook om te doen. De World Hockey League in uh, Rotterdam. Paul van de scoots van de mannen, dank u wel. Graag gedaan. Audi komt met een aantal rijk uitgeruste business editions. Mooi, denkt u, maar een Audi is toch al compleet van zichzelf? Dat klopt. Het gevoel van een Audi, zoals u dat gewend bent, is ongeveer zo.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 Het is bijna half zes, het NUS-journaal, Juri Stubenitski. Niet alleen in Rotterdam, ook bij leerlingen in andere delen van Nederland... zijn waarschijnlijk gestolen examens terechtgekomen. Dat concludeert de onderwijsinspectie. De uitreiking van de Rotterdamse diploma's wordt uitgesteld tot na 27 juni. Wel hebben alle leerlingen vandaag onder voorbehoud te horen gekregen... of ze zijn geslaagd of niet. Ondertussen onderzoeken justitie en de inspectie de resultaten van de examens. Regeringspartijen VVD en PVDA zijn het erover eens... dat er volgend jaar 6 miljard euro extra moet worden bezuinigd. Zoals eurocommissaris Rehn deze week zei. Fractieleiders Zijlstra en Samsom willen voorlopig aan het bedrag vasthouden. Morgen komt het Centraal Planbureau met nieuwe economische verwachtingen. De Belgische economie groeit dit jaar toch niet. Het Belgische Planbureau hield rekening met een groei van 0,2 procent... maar gaat nu uit van stagnatie... Vorig jaar krompt de economie van onze buren met 0,3 procent. Omdat de groei in de eurozone tegenvalt, lukt het ook de Belgen niet om uit het dal te kruipen. Het planbureau rekent voor volgend jaar nog wel op groei. Duitsland trekt 8 miljard euro uit voor de slachtoffers van de watersnood in het oosten en zuiden van het land. Dat hebben de premiers van de 16 deelstaten afgesproken met minister Schauble van Financiën is nog niet duidelijk hoe groot de totale schade is die de overstromingen hebben aangericht. En het gevaar is nog steeds niet geweken. En de bosbranden in de Amerikaanse staat Colorado breiden zich uit. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en tientallen huizen zijn verwoest. Er zijn blusvliegtuigen ingezet om de brandweer te helpen. De brand heeft een gebied van bijna 3500 hectare verwoest. En dat zijn de hoofdpunten. Dan het weer, Gert Instra. Ja, het regent op veel plaatsen. De meeste regen valt in het oosten. Het noordwesten krijgt maar weinig. En in de loop van de avond trekt de regen naar Duitsland weg... en dan klaart het vanuit het westen op. Er staat op dit moment een forse zuidwestenwind, vooral in het noordwesten. Een harde wind, windkracht 7. Maar de zuidwestenwind neemt vanavond en vannacht geleidelijk af. De temperatuur daalt naar 10 of 11 graden. Morgen is het mooi weer... Het blijft droog en de zon schijnt vooral ochtends. Morgenmiddag ontstaan stapelwolken waarachter de zon grotendeels verdwijnt. En de meeste zon is te vinden aan zee en op de wadden. Het wordt morgen 17 tot 19 graden in het zuidoosten, plaatselijk 20. De wind waait morgen uit het zuidwesten nog altijd, is matig. Windkracht 3 tot 4, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5. En zaterdag passeert een front met wat regen, maar smiddags gaat de zon alweer schijnen. Het wordt een graad of 19 Zondag is het droog, flinke zonnige periode en maximumtemperaturen van 18 tot 20 graden. Maandag wordt het warmer, 20 tot 25, met later kans op onweersbuien. Maar na maandag is de weersverwachting erg onzeker. Regen, ongelukken en dus vertraging op de wegen. John Sohoka. Ik wil zeggen, het is een vrij drukke avondspits. Bijna 300 kilometer file. meeste daarvan staan rond Utrecht en in het zuiden van Tans. Een paar opvallende files op de A4 richting Delft. is een ongeluk gebeurd bij Den Haag-Zuid. Er staat inmiddels 5 kilometer file. In het noorden van Tans op de A7 Groningen richting Heerenveen. Een ongeluk bij Leek. Er staat 7 kilometer vanaf Groningen-West. Op de A28 naar Utrecht. 8 kilometer tussen Soesterberg en Knopend Rijnzweert. Een ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor veel vertraging op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar staat tussen Knop het Galder en Bavel 10 kilometer. Bij Bavel is de rechte reis ook afgesloten. Je kunt er ook het beste bij Knoop het Galder via de Noordkant van Breda omrijden. U rijdt dan over de A59. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie.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 Ga naar del.nl. Drie minuten over half zes. Ja, denk je dat je basmati-rijst koopt? Dan kan het zomaar gewone rijst zijn. Of je krijgt runnergehakt, maar dan zonder rundvlees. Dit komt vaker voor dan we weten. En regelmatig wordt fraude niet gemeld aan de Voedsel- en Warenautoriteit. Mark Jansen is directeur van de branchevereniging van de supermarkten CBL. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Nu is er een plan van aanpak, hè, dat er uh, meer bovenop wordt gezeten. Als je even kijkt naar het verleden, dat fraude niet altijd werd gemeld. Uh, heeft u enig idee hoe groot dit probleem is in die voedselketen? Nou, dat, daar heb ik eerlijk gezegd geen idee van, maar wat we wel hebben gezien is dat het paardenvlees, de paardenvleesaffaire echt geleid heeft tot, tot de taskforce die we nu gehad hebben en de 17 actiepunten die we de komende tijd gaan, gaan uitvoeren. En dan gaat het niet alleen om paardenvlees, maar ook om rijsten en andere producten? Ja, het gaat om voedsel in het algemeen, dus uh, welk voedsel je ook maar kunt bedenken, het moet gewoon betrouwbaar zijn. Consumenten moeten, uh, als ze in de winkel of in het restaurant producten kopen, consumeren, moeten ze ervan op aan kunnen dat, uh, dat ze eten wat ze gekocht hebben. En hoe kan je als supermarkt controleren of wat op de verpakking staat ook daadwerkelijk in het pak zit? Moeten die pakken rijst uh, dan open worden gemaakt? Hou je er dan een expert bij? Nee, dat moet gebeuren op het moment dat die rijst in die pakken wordt gestopt, dus niet achteraf openmaken, hooguit om het een keer te controleren, uh, maar uh, in de keten, zoals dat heet, hè, de leveranciers, boeren en tuinders, iedereen heeft zo zijn verantwoordelijkheid. En in de fabriek moet er uh, de goede spullen in de verpakking worden gestopt, zodat het etiket ook klopt. En nee, daar dat begrijp ik, maar daar ja. heeft een supermarkt geen invloed op, daar als je we. daar niet bij staat. Daar hebben we zeker invloed op, omdat uh, zeker voor de huismerken dicteren wij wat er in de verpakking moet en hoe het geëtiketteerd moet worden. En wij stellen eisen aan leveranciers en controleren dat ook met kwaliteitssystemen die we al uh, jaren hebben, die vooral gericht waren op de borging van voedselveiligheid. Mensen mogen niet ziek worden van eten. En wat we afgesproken hebben nu is dat we die gaan uitbreiden met, ja zeg maar, Dat je ook uh, duidelijke profielen maakt van uh, leveranciers en producten die misschien een hoger risico vormen. En daar ga je extra op controleren. Dus dan stuur je wel degelijk mensen daar naartoe ja. om te kijken wat er in die pakken gaat. Want een etiketje is, is zo opgeplakt natuurlijk. Nee, precies. Dus uh, we moeten in de fabriek moeten we zorgen dat, er, uh, dat die auditors, dat die controleurs uh, ook onverwacht uh, langskomen om, uh, ja, om alle kansen op fraude zoveel mogelijk uit te sluiten. Want dat kunnen we gewoon niet tolereren. Consumenten moeten niet uh, daarmee in verlegenheid worden gebracht. Ja, en, en supermarkten onderling gaan die ook wat meer dan nu informatie uitwisselen over, heel let op, uh, op ja. die kant en die, want nu houden ze het vaak voor elkaar stil. Supermarkten onderling, maar ook supermarkten en, en fabrikanten. We hebben, je, je ziet soms wel eens dat je een partij aangeboden krijgt... waar je denkt van nou, misschien wat beter van niet. Als je gewoon nee zegt, dan ben je er vanaf. Maar uh, die partijen moeten niet gaan zwerven... om het zomaar te zeggen, boven de markt gaan hangen. Uh, die moeten gemeld worden en dat willen we ook gaan doen... bij bijvoorbeeld de voedsel- en warenautoriteit... die dan uh, die verdachte bedrijven nader onder de loep kan nemen. En heeft u het idee dat die voedsel- en warenautoriteit... op het moment voldoende is, is uitgerust om dit te doen? Uh, op... Op fraudegebied hebben ze de afgelopen tijd niet heel veel onderzoeken. De afgelopen tijd juist wel, maar daarvoor juist weer niet. En we hebben nu afgesproken met de overheid dat ook de Voedsel- en Warenautoriteit... Uh, meer gaat inzetten op het bestrijden van fraude, samen met het uh, Openbaar Ministerie. Dus eigenlijk kortom uh, boeven vangen uh, en minder uh, lijstjes afvinken. Dus uh, de VWA die gaat echt weer uh, uh, ja, zeg maar boeven vangen. En ten koste van wat gaat dat dan? Nou, dat het, het, het komt ten goede. Het gaat niet ten koste. Het gaat ten koste van de fraudeurs en het komt ten goede aan de consument. Nee, dat weer... begrijp ik. Maar als ze nu dit gaat doen met dezelfde mensen, dan moeten ze andere taken weer laten schieten, lijkt mij. Uh, ja, nou, dat is een, uh, een overweging uh, die de autoriteit intern uh, moet maken. We hebben in ieder geval afgesproken met de overheid en dus met de autoriteit dat we hier meer en op gaan toezien. Ook Mark Jansen, dank, directeur van de branchevereniging van de supermarkten. Oké. Okay. De Italiaanse treinenbouwer Ansaldo Breda... zal volgende week in Den Haag tekst en uitleg komen geven... over de afspraken rond de Vira. In hun fabriek kregen journalisten vandaag de bouw van de Vira te zien. En ze merkten ook dat het bedrijf er nog altijd vertrouwen in heeft... dat die treinen hier in Nederland en België gaan rijden. Uitleg hier tijdens een persbezoek voor journalisten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 ...een onderwerp geworden in de media in Italië. En u hoort het, Italiaanse collega's vragen hier ook aan de directie om uitleg hoe het nou zit. We moeten hier terugkomen, omdat de België onze eindbestemming. Wij danken u voor het reizen met Vira en zien u graag weer terug. Ik ben Stefano Fanucci, projectmanager van V250. Stefano Fanucci door de trein door de Vira over het plastic questa è prima classe sì questo è una mh, carrozza di prima classe lopen door de eerste klas van de Vira zoals so hij he, althans hier in Italië in de fabriekshal staat met plastic nogmaals over de vloerbedekking mooie oranje stoelen un colore ed un motivo estetico che è stato espressamente eh, scelto dal cliente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 Gewoon gaan rijden. Di passeggeri molto, molto ja. Het volgende station is Brussel-Zuid. Dit is onze eindbestemming. Mijn naam is Walter Frangioni. E... Walter Frangioni? Frangioni, ja. Ik ben 12 jaar hier in Pistoia in Ansaldo Breda. De productiemedewerkers hier bij Ansaldo Breda. We zijn even buiten gaan staan... omdat Walter ook voor de vakbond werkt... en het bedrijf ons verbiedt om op het terrein met Walter te spreken...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 Goed, Rob Zoutberg was dat dus de gast in de fabriek van Ansaldo Breda in Pistoia. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. U kent het uh, waarschijnlijk wel. Het televisieprogramma De Rijdende Rechter, waar het zo ongeveer zo gaat. De buurman die meent recht te hebben om een stuk om mij grond te, te kunnen parkeren. En uh, ja, daar zijn al een hele hoop... Uh, er zijn over geweest, een hele opgedonder is daarover geweest. Kijk, dit is de schutting. En de coniferen staan er uh, strak tegenaan. Die kun je zien, ze zitten. <tie> Tegen de schutting aan en ze komen er uh, zelf in. En dan, uh, als het goed is, doet de rijdende rechter een uitspraak waar de partijen dan tevreden aan zijn. Ze moeten over zijn, ze moeten zich er in ieder geval aan houden. De akkefietjes die echt hoog oplopen, komen doorgaans bij de rechtbank. En Nu komt er een initiatief dat een beetje lijkt op de rijdende rechter. En een van de initiatiefnemers is rechter Rogier Hartendorp van de Rechtbank midden nederland Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Vertel, wat is het initiatief? Um... Samen met uh, onderzoekers van, uh, van heel uh, en rechters uh, en, en juridisch medewerkers uit uh, rechtbank Amsterdam. Hebben we een procedure ontwikkeld die uh, ervoor moet zorgen dat burenrechten op een, burenzaken op een andere manier behandeld uh, gaan worden. Uh, er is een uh, digitaal platform ontwikkeld. Het, maar, dat het mogelijk maakt om uh, ja, met partijen uh, nou ja, t, uh, ook op een digitale manier te, te communiceren. Um, en we hebben ook nagedacht over verschillende interventies die rechters kunnen toepassen. Uh, om burengeschillen op een uh, ja, duurzame manier uh, op, te, op te lossen. Dus dan gaan uh, buren in feite met elkaar e-mailen via een platform. En, en op die manier proberen eruit te komen? Is dat de bedoeling? Nou, een van de aspecten die, uh, in de, uh, waarin de procedure uh, voorziet. is uh, dat partijen aan de hand van een aantal uh, vragen. over het geschil zelf. maar ook over het conflict dat vaak achter het geschil zit. Uh, vragen als, uh, nou ja, wat voor een oplossing heeft u zelf uh, voor ogen? Wat voor een oplossing denkt u dat de buurman uh, voor ogen uh, heeft? Uh, dat aan de hand van dat type vragen, uh, ja, buren, uh, uh, nou ja, geholpen worden... om het conflict achter het geschil ook op te lossen. En wat is daar het voordeel van om het op die manier te doen? Is dat tijdwinst of wordt er minder ruzie gemaakt dan? Nou, wat wij nu in de praktijk ervaren is dat, uh, nou ja, buren geschillen... vaak een hele hoge mate van escalatie kennen. Uh, ...en dat de beslissing van een rechter niet echt helpt... ...om het conflict dat eronder ligt uh, op te lossen. Burenzaken uh, zien we vaak in verschillende vormen terugkomen uh, bij de rechtbank... Um, en dat is ook voor ons de reden geweest om uh, te kijken of we die zaken op een andere manier uh, kunnen, kunnen behandelen. En internet, daar, daar kan de boel ook regelmatig escaleren, toch? Mensen voelen zich ja. misschien wel vaker nog vrijer op internet om dingen te zeggen dan, dan als ze bij elkaar zitten met een rechter, lijkt mij. Nou kijk, de, de, de procedure heeft twee, uh, ja, twee fasen. Een fase dat partijen onder begeleiding uh, van een rechter of juridisch medewerker van, uh, van de rechtbank met elkaar... Uh, aan de hand van die vragen die ze zelf hebben beantwoord het gesprek aangaan, dus via dat digitaal platform. En een ander aspect waarin de procedure ook voorziet... is dat uh, de rechter ook bij partijen zelf komt, uh, komt kijken... Um, om te kijken wat, ja, hoe de situatie eruit ziet. Uh, en dat uh, nou ja, op die manier ook uh, het conflict verder kan deescaleren. En is de uitspraak van de rechter dan uh, via dat platform... of op een andere manier bindend voor beide partijen? Ja, wat de burenrechter gaat doen is uh, ja, uh, ge gewone rechtspraak toepassen. Het is, uh, het is echte rechtspraak die toegepast wordt. Het is geen vorm van mediation of, uh, uh, of bemiddeling of een andere vorm van alternatieve geschilbeslechting. Uh, de, de beslissing is uiteindelijk bindend. Maar wat deze procedure ook onderscheidt van de huidige procedure... Uh, is dat nou ja, de rechter ook op zoek gaat naar oplossingen, naar maatregelen... die uh, helpen om dat onderliggende conflict ook op te lossen. Oké, okay, bijna ja. maatschappelijk werk. Dat niet. Kijk, dat is ook een heel een, een spanningsveld waar je natuurlijk tegen aan loopt. Wat we vaak zien is dat bij burengeschillen. allerlei uh, partijen betrokken zijn: buurtemiddeling, woningbouwverenigingen, um, uh, de politie. Um, en die partijen lopen er vaak tegen aan dat ze zelf geen beslissing kunnen nemen. Uh, maar ze worden wel geconfronteerd met de gevolgen van een burengeschil. En ze zien ook dat het conflict maar. Uh, ja, blijft door, doorrommelen en doormodderen en dat er geen einde aan komt. Uh, en de rechter kan een beslissing nemen en duidelijkheid geven. Bijvoorbeeld ja. over de loop van een, de erfgrens of over de plaats van een schutting. Goed, Rogier Hartendorp, dank voor uw uitleg bij deze nieuwe procedure... dus voor Burenruzies. De verkeersinformatie, Informatie, John Sohoka. Ongelukken en regen zorgen voor een zeer drukke avondspits. De teller staat op 305 kilometer. De meeste vier staan rond Utrecht en in het zuiden van het land. Zo is eigenlijk druk in het midden van het land op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar rijdt het langzaam over een lengte van 15 kilometer. Tussen meer en Afrit Bundschoten. In het noorden van het land op de A7 de Groningen richting Herenveen. Staat bij Leek 7 kilometer aan ongeluk. Daar zijn wel alle rijstroken weer open. Op de A12 Den Haag naar Utrecht bij en Prins Prinsklausmijn. 5 kilometer aan ongeluk. Daar Alleen de ook open. Nog veel vertraging op de A58. Bleef daar naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel 10 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Daar zijn wel inmiddels alle rijstroken weer open. En wat drukker dan gebruik ik in de regio Arnhem. Op de A325 komen vanuit Nijmegen. Dan staat tussen Elst en het Velberbroek. 10 kilometer. Het NOS Radio 1 journaal. Politieke zaken. We can give a yes, Croatia. Nou, Zo werd bekend dat Kroatië toe mag treden. Nou, het is bijna zover. ver. Op 1 juli gebeurt dat. Over een week of drie, alleen twee, moet ik zeggen. Er is nog wel wat oneenigheid over geld. De vraag is: wat krijgen de Kroaten als ze eenmaal bij de Europese Unie horen? Europarlementariër Jan Mulder van de VVD. Goedenavond. Goedenavond. Wat is het probleem? Het probleem is dat er is een schatting gemaakt door de Europese Commissie... hoeveel geld het zal kosten om uh, Kroatië toe te laten dit jaar. Dat, uh, die, deze begroting die moet worden goedgekeurd door de Raad van Ministers... de lidstaten van de Europese Unie en door het Europees Parlement. Deze week stond het op de agenda van het Europees Parlement. We hebben deze week in Straatsburg vergaderd. Dus ze hadden het moeten goedkeuren... Maar de raad van ministers, de lidstaten, die hebben geen besluit kunnen nemen. Dus wij kunnen ook niks goedkeuren. En dat betekent dat er voor 1 juli, er is geen andere plenaire vergadering meer. De eerste andere plenaire vergadering die begint op de 1 juli. We hebben geen besluit kunnen nemen en dat betekent dat er geen geld is als Kroatië lid wordt. En ze, en ze hebben wel uh, recht op, op de EU-gelden op het moment dat ze lid, lid zijn? Op het moment dat ze lid zijn hebben ze recht op... Zelfde dingen als de andere EU-lidstaten, landbouwpolitiek, regionale politiek, sociale politiek, noemt u het op. Er uh, dus zijn allemaal overeenkomsten overgemaakt en die kunnen dus per EU betaald worden. En wie houdt dat tegen dan? Dat houdt houden de lidstaten tegen. En waarom? De lidstaten die, uh, waarom? Om Meestal is het argument dat moeten bezuinigen. Dus zeggen ze tegen de Europese Commissie, u moet het geld maar ergens anders vinden. Op en dat is de grote moeilijkheid. De begroting is ook in Europa, die is op het ogenblik erg, ja, die zit in een nauw jasje. We hebben ook verplichtingen aan andere lidstaten die ook betaald moeten worden. En als, wij, als men dus zegt, u moet het maar ergens anders vinden, dan betekent dat we moeten korter op is dan andere lidstaten. Ja, en, en uh, komt Kroatië hierdoor echt in de problemen? Ik bedoel, hebben ze al geld min of meer uitgegeven wat ze krijgen, of is het gewoon pech even tijdelijk? Dat er alsnog een besluit komt voor de 1e juli. Dat betekent ook voor Kroatië dat ze waarschijnlijk zullen zeggen als er geen geld naar ons toe komt. Dan betalen we alleen ook geen uh, contributie zoals iedere lidstaat betaalt. Ja, dus u valt even op. weg, maar, maar u zegt dan betalen ze ook geen uh, contributie. Misschien kunt u even bij een raam gaan staan als dat ja, lukt qua verbinding. Ze dus. um, Ieder land moet een bepaalde bijdrage leveren aan de Europese begrotingen. Ook daar zijn met uh, Kroatië afspraken over gemaakt. En ik denk dat ze zo vrij zullen zijn om te zeggen, nou als wij het geld van jullie niet krijgen, krijgen jullie het geld van ons niet. Nee, zeg en dan voorlopig misschien maar even geen nieuwe lidstaten meer toelaten. Want, uh... Nou dat sowieso, maar we hadden er in zoverre rekening mee gehouden dat we hebben altijd in Europa zevenjarige begroting. We hebben gezegd aan het begin van de huidige periode dat als er een nieuwe lidstaat bij komt, dan komt er ook een extra begroting af. Die extra begroting is gekomen, maar de lidstaten kunnen het dus nog niet eens... worden dat betaald moet worden. U gaat zich daar de komende weken ook mee bemoeien als een van de onhandelaars, meneer Mulder. En wij blijven dat met u volgen of Kroatië geld krijgt op 1 juli... en of de Europese Unie geld krijgt van Kroatië. Dank voor uw toelichting op dit moment. Jan Goedenavond. Mulder, dag, Europarlementariër van de VVD. En found Tessa Rose Jackson, song from the Sandbox. Dat is het debuutalbum van deze Amsterdamse zangeres van afgelopen april. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Anouk Thijssen. In Australische media veel aandacht voor een schandaal bij het leger. Een groot aantal officieren wordt verdacht van het maken, verspreiden en ontvangen van zeer expliciete foto's van vrouwelijke collega militairen. Daarnaast worden ze ook verdacht van drugsgebruik. Legerleider luitenant generaal David Morrison uitte zijn afschuw tijdens een persconferentie. Ik appalled at this situation. I view the allegations that are being made in the gravest light. Meer dan 100 militairen zouden op enigerlei wijze hierbij betrokken zijn, onder wie ook 17 ervaren officieren. Het onderzoek kan nog maanden in beslag nemen, verwachtte Morrison. De schade van de overstromingen in Duitsland gaat in de miljarden euro's lopen. En daarom willen de federale en deelstaatregeringen een fonds oprichten... waarin ongeveer 8 miljard euro moet zitten, meldt onder andere het ZDF. Maar wie gaat dat betalen? De autoriteiten denken onder meer aan het verhogen van de solidariteitstoeslag... die Duitsers betalen voor de opbouw van voormalig Oost-Duitsland. Maar als het aan de mensen zelf ligt, moet het geld vooral van de regering komen. En we zijn ja hier al lang genoeg de solidariteitstoeslag... En uh, da weiß ja ook geen mensch, wofür der verwendet werd. Fall niet voor den Wiederaufbau Ost. En jetzt nog een Zuschlag für den Westen wäre niet in Ordnung. Dan denk ik, der Staat soll ruhig mal wat rausrücken. Der gibt ja auch in fremde Länder Geld. Ja, ze geven ook aan vreemde landen of buitenlandse. Uh, landen, Ja, andere landen dus gewoon geld, zegt deze mevrouw. Ondanks de problemen en onduidelijkheid uh, rond de eindexamens in Nederland... was het vandaag voor veel scholieren vooral de dag van goed of slecht nieuws. Hoi. Hoi. Hallo. Ik kom goed nieuws brengen. Dat is mooi. Daar hoopt hij al, hè? Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Je bent uh, geslaagd. Dank van wel. harte gefeliciteerd, want je hebt het gered. Dank je wel. Fijn, hè? Ja. Mm -hmm. Kijk, dat zijn dus nog eens docenten die langs de deur gaan. Um, twee opgeluchte scholieren, maar dat geldt helaas niet voor alle leerlingen... want sommigen moeten nog even wachten in verband met herkansingen. Ja, die balen we heel erg. Dat is wel, uh, nu is het echt wel van uh, billen knepen. Het ja. is niet anders, hè? Ja, het is niet anders. Wat zou je doen als je getuige was van een mishandeling op straat? Nou, die vraag legde de Amsterdamse zender AT5 voor aan passanten in de binnenstad. Daar helpen. Erbij zijn en inderdaad ook kijken of er hulpdienst ingeschakeld moet worden. Kijken of alles in orde is. Misschien help ik hem wel. Maar gewoon checken, even bijvoorbeeld zeggen van blijf ademen, hulp komt eraan, even geruststellen. Ja. Helpen lijkt voor de hand te liggen. Uit videobeelden van een mishandeling in een drukke straat blijken tientallen mensen alleen gewoon door te lopen als een man wordt geschopt en geslagen. Ook als de daders weg zijn en het slachtoffer op de grond ligt gaat niemand naar hem toe. Deze man begrijpt dat wel. Ik kan er niks van betekenen. Ik heb geen medische aanleg. Ik ben geen chick. dat u weet nog. Ik kan hem niet helpen. Ik heb ook waarschijnlijk een afspraak ergens. Dus ik moet ook echt naartoe gaan. Tot zover het mediaoverzicht. Anouk Thijssen hoorde u. Wij gaan richting het nieuws van zes uur. Na zessen ben ik met Sjoerd Slachter van de VO-raad over dat uitstellen van die diploma-uitreiking in Rotterdam. Morgen in. vrijdagmiddag lang.